60 jaar, waarbij de uitkering straks niet meer is gebaseerd op het laatst verdiende. Het weer, vanochtend is het grijs met wat regen, vanmiddag vanuit het westen droog, maar het blijft bewolkt, wordt een graad of tien. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsdam en Zoetewouder en Dijk 5. A7 richting Zandam. Tussen Purmerend en kroepert 10 kilometer door een ongeluk. Bij kroepert is de linkerijs ook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Bad Oefendorp, 6. A12 Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Maan 3. En op de A28 in de richting Utrecht. Daar staat dus kroepert en Leusten. Ook een file van 3 kilometer.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 Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. CFM, dit is kerst met CFM. Met me nu, de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op CFM. Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdagmorgen rond de klok van 10 op de 17e december. Hoogste tijd voor Goeiemorgen Zandvoorn. Luisteraars welkom en we hopen u te vermaken vandaag met een, een heel leuk en uh, gevarieerd programma. We zitten in Hotel Hoogland, het altijd gezellige Hoogland. Maar ik, als ik u was, zou ik als het een beetje donker wordt, eens een keer langslopen en kijken. Want die, het is fantastisch mooi verlicht. Er hangt nieuwe verlichting hangt er aan de balkons en dergelijke. Het is een geweldig schouwspel. Als u nu wil komen, bent u absoluut van harte welkom. Want uh, Betty van Voor staat hier als gastvrouw en die schenkt met gulle hand koffie. En hoeft niet eens te betalen ook. Thee doen we ook, ja. <lacht> u, uh, u bent van harte welkom bij deze uitdaging. Uitzending. De techniek en regie is in handen van Roy Halderman en Jan Kool. Beide, we hebben de twee zoals een luxe, die, die de boel in de gaten gaan houden. Straks drie Pascal komt er ook nog bij. En naast mij zit uh, als co-presentator Yvonne Roosendaal. En natuurlijk Don de Grebber is deze stem, altijd wel bekend in het <hij dorp. <hij ja, dat wil ik hopen tenminste. Uh, we gaan vandaag een hoop uh, onderwerpen behandelen, wat ik al zei, heel gevarieerd. Yvonne, waar beginnen we mee? Waar beginnen we mee? We beginnen met Klaas Geert Bakker. Hij is van Radio, -D, Radio TV Noord-Holland. Ja, wie kent dat niet? Ja, Hij gaat het vertellen over hun zijn de rampenzender en hoeveel Zandvoorters en omwonenden, want we hebben natuurlijk nu digitale radio, weten wat te doen als op dinsdag de alarmsirenes afgaan. Ja, en niet op de maandag, hè? de eerste maand. Nee, dat maandag. is uh, gewoon test. Ja, ja. Maar, okay. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, ja, ik denk eens na mensen, wat ja. doen jullie dan? Ja, goed. als uh... Klaas Geert uh, zijn hielen heeft gelicht, dan uh, gaan we praten met uh, Martine Jouwstra en Ankie Miesenbeek over de sprookjeswandeling die vanmiddag om 4 uur begint. Uh, maar niet te veel over zeggen. Dus zij kunnen het straks allemaal uitgebreid Zeker. vertellen. Hè? En om 10 uur 40 komt Eva Lundshof. Zij vertelt, vertelt over Emma uit Work. Dat is een uitzendbureau voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking. Okay. En die zijn in Haarlem onlangs geopend. Goed. Dan krijgen we reclame nieuws en aan de andere zijde van de reclame gaan we door met eh, zoals gewoonlijk het politieke item. En vandaag gaan we nog even napraten over het Louis-Davidskareen dat woensdagavond in de raadsvergadering eh, uitgebreid is besproken. En we doen dat met Ellen van Heij van de VVD en Bruno bouwberg Wilson van de oudere partij Zandvoort. Dan hebben we om 11.22 uur, 22, staat hier. Ja, ja. Henny van Petergem en Stefan Sousa, als ik het goed uitleg. Het Huis van Gebed, wat al een tijdje in Zandvoort zit. En zij komen even vertellen. Daar dat wil ze een ik andere alles hebben. Ja. Dat wil ik wel alles. Ja, aan aan zo rond Kerstmis ja. altijd een mooi onderwerp. Daarna krijgen we twee wat kortere items. Maar dat kan ook wel, omdat ze allebei op dezelfde dag, op hetzelfde moment gehouden worden. Korte toelichting. En dan beginnen we met Hans Rijmers, die jazz in Zandvoort uh, organiseert en uh, daarover gaat vertellen. En Natuurlijk de bekende Toos Bergen Klessen maar zij komt vertellen over het kerstconcert met samenzang. Dus dames en heren, pak de agenda en noteer. Ja, zeker. En dat is morgenmiddag, maar dat horen we straks al. Ik was op een openbare lagere school en dan had je ook het bijzondere onderwijs, katholiek, protestant, gereformeerd. En dat was allemaal erg verschillend. En het leuke was eigenlijk, vond, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, uh, dat tegen kerst dat niets meer uitmaakte. Alle leerlingen, alle kinderen leerden christelijke kerstliedjes. Of ja, als... dat nou een openbare school was of niet, je leerde die liedjes. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, het grappige is natuurlijk, als kind weet ik niet dat het christelijk is of katholiek. Maar je weet nee. wel dat het van een kerk is en dat van Kienke, Jezus en... Uh... Ja. Dat soort zaken. Dus dat heb ik inderdaad ook uh, volle mond doorgezongen en gezellig. Ja, en, uh, leuke ja. kerstliedjes. Leuk. Nou, zullen we eens kijken of de mensen het nog een beetje weten. Ik heb wat muziek uitgekozen. Niet alleen dat, maar een paar nummers uitgekozen. Kijken of iedereen de teksten nog kent. Lekker me dus, Oké, okay. dan beginnen we met de Gouden Nachtegaaltjes. klokjes Kling, klokjes klingen. Nou, ik hoop dat het een feest der herkenning de was. <laughs> <laughs> Ze zijn wel erg braaf. Hè? De meningen verschillen hier in Hotel Hoogland. Ja. Ja, we zitten wel direct in de kerstfeer. Ja ja. Ja. ja, ja. U hoort uh, Klaas-Geert Bakker meteen. Klaas-Geert, welkom. Dank je. Eh. Uh, de aankondiging was, uh, ja, in geval van rampen en, en andere calamiteiten, uh, heeft uh, Radio TV Noord-Holland een rol te vervullen. Ja, klopt. Uh, klopt. Uh, Yvonne zei al, als nou eens niet op de eerste maandag van de maand de sirenes gaan, maar op een ander tijdstip, wat doe je dan? Nou, zullen we daar voortborduren? Lijkt me prima. Uh, wat doen we dan? Nou ja, als dat gebeurt, uh, uh, wat wij dan doen, wij zijn officieel, hè, de calamiteitenzender heet dat geloof ik officieel voor Noord-Holland. Wat betekent dat... Um, er afspraken zijn tussen de overheid, zal ik maar even zeggen, en, en, en ons, dat uh, als er iets groots gebeurt en zij ons inschakelen als calamiteitenzender, dat wij dan mededelingen van de overheid, zoals het officieel nog heet, doorgeven aan, aan luisteraars. Het gaat daar vaak om uh, waar je wel of niet mag komen, uh, hoe het staat ergens mee. Maar ja, als die sirene dus gaat, in het ideale geval worden wij direct gebeld om te zeggen waarom die sirene gaat. Want je weet waarschijnlijk wel die gele kaartjes die je wel eens af en toe in de bus hebt gekregen, waarop staat van als er sirene gaat, wat je dan moet doen, ja. ramen en deuren dicht, en de radio aanzetten op, uh, op RTV Noord-Holland in dit geval. Dus uh, het is handig als wij dan ook weten wat er gebeurt. Soms is dat zo, soms niet. En wat we dan doen, is eigenlijk wat we normaal gesproken ook doen. Namelijk er een uh, programma van maken. verslaggevers naartoe sturen. De verslag van doen. Met ooggetuigen praten. Met mensen die ermee te maken hebben. En daarnaast, als het echt groot is. Uh, ook zo snel mogelijk contact zoeken met autoriteiten. En uh, proberen uh, uh, daar iemand van te spreken te krijgen. Zodat we ook informatie kunnen geven over uh, wat er precies aan de hand is. Ja, ja, als ik het... Goed inschatten hebben jullie in feite twee taken. De ene is de nieuwskant van het geheel, de journalistieke kant ja. zal ik maar zeggen de andere is werkt de waarschuwende zijde de ja. en we proberen dat te integreren vroeger was het zo dat je die mededelingen van de overheid eh, die kreeg je apart zal ik maar zeggen dan was je met je uitzending bezig dan komt er nu een mededeling van nou, de burgemeester of zo. die ging dan iets vertellen en dan gingen wij weer verder, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd vind ik, dus wat we proberen is om dat te integreren, we maken gewoon een uitzending over die calamiteit, ramp wat er ook maar aan de hand is en in die uitzending zit ook al informatie van de overheid. En uh, dat is heel duidelijk natuurlijk, als je met een burgemeester spreekt, weet je dat dat officiële informatie is. Nou, zo proberen we een mix te maken tussen verslaggevers, ooggetuigen en uh, mensen van de overheid, zal ik maar even zeggen, de veiligheidsregio of wie er ook maar uh, over uh, de bestrijding van een dergelijke ramp gaat. En uh, zo een toch een leuke uitzending te maken, hoe gek dat vaak ook klinkt, maar ons werk is eigenlijk om, hè, als de wereld vergaat roep ik altijd, maar moeten wij het zo mooi mogelijk verslaan. <laughs> dat is een beetje gek, maar. Zo is het wel. Je had het over worden gebeld. Door wie worden jullie gebeld? Ja, dat hangt er heel erg vanaf. Um, uh, normaal gesproken worden wij gebeld door... Uh, uh, ...degene die over de communicatie gaat uh, van de overheid. Je moet je voorstellen, hè, een heleboel rampen ontwikkelen zich. Als er een vliegtuig naar beneden komt, heb je in één keer iets. Maar bijvoorbeeld die grote branden die we hebben gehad in... Uh, de Moerdijk. In, Moerdijk, in, Moerdijk. Die, Moerdijk, Moerdijk. Ja, ontwikkelt zich ook. Het is een brand die uh, klein begint en groot ja. wordt. En uh, op het moment dat je daar al lang verslag van staat te doen... Um, is men bezig bij de overheid met de opschaling en op een bepaald moment bellen ze je zeggen ze we willen je nu graag inschakelen als uh, calamiteitenzender want het wordt zo groot dat we graag informatie via jullie willen geven aan de bevolking. Dus en op dat moment integreer je dat ook in, in je programma en bied je de gelegenheid om, uh, om die boodschappen te geven. Nou zijn wij bijvoorbeeld de, de Zandvoedse Omroep en we hebben een bereik tot en met uh, uitgeest en een stuk verder. Hoe komen wij op de hoogte van als er wat gebeurt behalve het NOS journaal de radio aanzetten? Krijgen we van jullie een mailtje of is dat niet gebruikelijk in uh, zo'n situatie? Nou in dat soort situaties uh, um, is het vaak zo dat uh, lokale omroepen bijvoorbeeld ons uh, doorschakelen maar er zijn niet echt afspraken over nee, dus uh, op zich zou dat best handig zijn hoor omdat ja. je dan je bereik ook vergroot en een uh, lokaal ook uh, makkelijk is om, om te luisteren maar daar zijn uh, geen vaste afspraken over We nee, hebben zelf afgesproken dat als er wat aan de hand is dan iemand die wordt al aangewezen een groepje van mensen en dan een van hen die rent naar de studio en die gaat dat dan uh, vertellen. Nou, wij kunnen ja, de Radio Noord-Holland natuurlijk doorschakelen ja. zonder meer. Ja, en andersom, kijk, andersom zijn er ook uh, vormen van samenwerking mogelijk, hoor. Daar zijn we nog niet zo heel erg mee bezig, maar het zou op zich wel handig zijn. Als hier in Zandvoort de vliegtuig soort ik noem maar even ja. iets, eh, dan duurt het toch even voordat wij hier zijn, vanuit Amsterdam aanrijdend. Eh, in dat soort gevallen is het ook altijd heel handig om ergens iemand te hebben, eh, bijvoorbeeld ja. van een lokale omroep, die al kan vertellen wat er aan de hand is. Een soort correspondentschap. Ja, ja. Schappen, ja. we zijn wel bezig om dat ook uit te bouwen, maar we uh, we staan een beetje nog aan het begin. Ik heb wel bij andere omroepen gewerkt waar dat al veel hè, vaker gebeurt. Mm. Wij hebben het eigenlijk nog niet zoveel gedaan, maar zijn wel van plan om dat te gaan doen. Ja. Maar dat... Hoe lang zijn jullie in dat dan rampzender inwezen? wezen? Goed, dat of... is uh, echt heel lang geleden. Ik denk uh, eerlijk gezegd dat het ergens begin jaren negentig of zo is ingevoerd. Maar uh, ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Nee. Uh, ik weet wel dat ons eerste convenant is, volgens mij van 1996. Dus nou ja, ergens. Uh... Het is, is ook niet ieder jaar een update of zo dat jullie even moeten komen, even nog een nieuw draaiboek krijgen. Onder vijf, jaar. onder vijf jaar is dat. Daar zitten we nu weer aan, want we hebben nu een ja. convenant wat voor is. En de convenant zijn eigenlijk alleen maar wat algemene afspraken die je dan later verder nog zelf in moet vullen. Dus dat, dat moet nu weer vernieuwd worden. En dan proberen we... kijken wat we eigenlijk proberen te doen, we hebben de PEP in Noord-Holland dat we vijf veiligheidsregio's hebben. De veiligheidsregio's zijn tegenwoordig ja. gebieden voor rampenbestrijding. Ja. Jullie zitten in Kennemerland, Zuid-Kennemerland. Ja, ja. Ja. Ja. ja, en de veiligheidsregio is Kennemerland voor, ja. voor het hele deel. Daar ja. ja. proberen afspraken mee te maken over wat we gaan doen als er iets gebeurt met die veiligheidsregio omdat die toch hè, leidend is in de rampenbestrijding. Maar we hebben de vijf in de provincie. We hebben ook Noord-Holland-Noord, Goorje-Vechtstreek, Amsterdam-Amsterland ja. uh, en Zaanstreek-Waterland en die zijn allemaal weer anders georganiseerd. Dus het is best lastig om goede afspraken te maken. Ja, nou, wij hebben natuurlijk uh, nogal wat plekken waar wat zou kunnen gebeuren: Schiphol, uh, ja. hoogovens. Ja. Uh, vrij veel industrie uh, overal. Klopt. Dus het zou best wel. En niet te vergeten, veel water om ons heen. Ja. ja, in... ja Kenmerland is een heel belangrijke veiligheidsregio wat dat betreft. Omdat inderdaad, met nou ja, u, u noemt als het Schiphol en Tata. En, en maar uh, er kan heel wat gebeuren hier. Er ja, kan ja. natuurlijk ook iets met water ja. gebeuren: hè? Ja. zee, uh, ijselmiddelen en dergelijke. Ja. Ze zijn Nog even, misschien heb ik het gemist, jullie worden aangestuurd door de Rijksoverheid? In dat geval wel. Dat wil zeggen, wij bepalen niet zelf dat voor calamiteiten er worden hè, bij een ramp. Dat bepaalt de overheid. Die uh, nemen contact met ons op en uh, zeggen van, we willen graag dat jullie dat nu doen. En, en dan doen we dat ook. dan meestal zijn we dan al lang aan het uitzenden over die, uh, die calamiteit die er ja. aan de hand is. Dus uh, is het eigenlijk business as usual. Als het s'nachts gebeurt, als er een vliegtuig neerstort bijvoorbeeld, moeten we echt als een gekker naartoe rijden. En uh, zo snel mogelijk proberen verslag te doen. Dan, dan is het een andere situatie. Dat komt bij jullie vanuit de redacties? Ja, die dat, dat, doen we, dat doen we automatisch. En, en kijk, of we nou calamiteiten er worden of niet, dat maakt ons eigenlijk niet heel veel uit. Dat merken we dan wel, want het is toch wel ons werk eigenlijk om verslag te doen van dat soort dingen. Ja, Hoe werkt het bij jullie? Uh, heb je een pieper op zak uh, dag ja. en nacht, die ja, naast uh, je kastje legt? En, uh... Ja, een uh, telefoon in dit geval. Ik heb ik ja? toevallig bij me, want ik heb okay. uh, deze week heb ik de Piquet. Nog een oud model, dus ik kan niet zoveel mis mee gaan. Het <laughs> uh, nummer daarvan, dat is bekend bij uh, alle overheden ook. Ja. Dus het staat in alle draaiboeken voor, uh, voor rampen. Dus op het moment dat er iets gebeurt en ze ons willen inschakelen, bellen ze dit nummer. En die heb ik nu een week, dit, uh, deze pikettelefoon. En een collega van me neemt een dan weer voor een week over. En dat betekent dat je dan gewoon dag en nacht gebeld kunt worden als er wat is. Is er wel eens gebeurd? Ja hoor. Hier in de regio, uh, volgens mij de laatste keer met die brand in de parkeergarage de Appelaar. Dat we uh, uh, werden ingeschakeld als, uh, als calamiteiten zijn er. Uh, we hebben uh, een aantal jaren geleden een brand op een schip in Velzen gehad, bijvoorbeeld. Uh, ja. Een grote brand naar. In het kanaal lag die Ja, toen, klopt. Ja. Uh, daar ook. En voor de rest, de afgelopen jaren heel veel met duinbranden in het noorden van de provincie. In de omgeving van Bergen. Ik denk een stuk of zes keer. Dat was wel heel fijn trouwens. Want daardoor is de samenwerking met die veiligheidsregio. Waar we op zich ook al een goede samenwerking mee hadden. Die is echt, nou, ik zou bij mij willen zeggen, briljant geworden. Uh, we weten precies van elkaar omdat we in de praktijk hebben kunnen oefenen. Je hebt allemaal kunnen doen testen. wat we willen. Ja, dat werkt echt geweldig. Ja, ja dat is It's okay. Ik denk dat we bijna alles weten, is, is iets wat we vergeten zijn te vragen? Of wat je nog wilde vertellen daarover? Eén uh, uh, nou, nou ja, vraag ja. misschien. Welke kanalen gebruiken jullie om de mensen, behalve natuurlijk het, het voor de hand liggende tv-kanaal? Ja. Nou ja, we zijn officieel alleen met radio calamiteitenzenders. Alle regionale omroepen zijn het met radio. Maar uiteraard, we zijn een omroep, dus we doen ook tv. Uh, radio uh, hier in de regio is dat uh, 88.9 op de FM. En in het noorden van de provincie 93. FM ja. natuurlijk via de kabel en uh, via de televisie. Ja. Dus, uh, op de op de tv kun je ook nog, verzenden jullie er nog uit welke de frequenties zijn? Want op een gegeven moment weet je dat gewoon niet meer. Nee, het hangt ook van je kabelaanbieder af ja. op welke kanaal ze je zetten ja, en zo. Dus dat is, dat is vaak wat lastig om, het staat wel op onze website allemaal hoor. Ja, ja. welke website is dat? Rtvnh.nl. Daar kunnen we dat onder, op de ja, dat, uh, veiligheid. Ja, als je dan volgens mij helemaal naar onderen gaat, dan zie je een, een soort minuutje waar je kunt zien ook... Uh, ...hoe je bij informatie over de omroep en frequenties ja. en dergelijke. Ah, okay. Daar staat trouwens een hele leuke op nog, dat is misschien al wel aardig, want we, we hebben een film gemaakt van uh, een van die grote duinbranden. Ja. Dat hebben we um, uh, laten filmen terwijl we echt bezig waren. Het is een hele leuke film geworden. staat op de website. Ook als je daaronder kijkt bij informatie over de omroep. Kom je hem vanzelf tegen. duurt ongeveer 10 minuten. geeft een heel goed beeld van wat wij doen als uh, calamiteitenzender. Okay. Nou Klaas, hartstikke bedankt. En zo min mogelijk rampen. Nou ja, het is we toch wel een beetje... Nee, nee, aan de andere kant is het toch ook wel een beetje waar je het voor doet af en toe. Hoe gek dat ook klinkt. Ja, het is een Nieuwswaarde, en ja. dat is de reden van je bestaan. Maar... Precies. Ja. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor je komst uh, hier naartoe. Oké. Okay. Wij gaan uh, zometeen verder met uh, een tussengevoegd item: de loting van uh, nee, nee, nee, nee, ondernemers. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sprookjes hey, nee. Toch liever niet de dames van de sprookjeswandeling, die moeten eerder. Want ze uh, hebben, uh, haast... hebben al tijd vrijgemaakt, ze hebben het heel erg druk. Okay, dus helaas, maar zij komen eerst. Gaan wij ondertussen even luisteren naar een klassieker Bing Crosby en Andrew Sisters, Jingle Bells. Oh ja. Jingle Bells, jingle bells, jingle bells.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 All the way, oh, oh what fun it is, is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, no, I have a lot of fun. Jingle, jingle bells, bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. bij goedemorgen zandvoort zaterdag 17 december tegenover ons zitten Ankie Missebeek en Martine Joustra het tempo team genoemd <lacht> vanwege dat ze uh, niet alleen de tempo's uh, lekker is gewoon lekker maar ze zijn natuurlijk heel erg actief met de zwemvierdaagse de wandelvierdaagse de fietsvierdaagse en nu is er gelukkig weer de sprookjeswandeling vertel ja, Vanavond, Goedemorgen. morgen, ja. Nou, eigenlijk al vanmiddag om 12 uur uh, uh, sluiten wij aan bij de opening van de ijsbaan. Uh, om 12 uur begint de levende kerststal en het kerstmarktje. En zullen er ook al sprookjesfiguren van ons op het plein uh, rondlopen. En vanaf 4 uur begint het totale programma. Kunnen we nog steeds uh, meedoen? En hoe, hoe gaat dat dan? Moeten we ons aanmelden? Waar mogen we het boekjes kopen? Boekjes mag je kopen bij de Bruna. En ook ons sneeuwwitje is op de ijsbaan te vinden. Bij Sneeuwwitje kan je ook een boekje kopen. Vanaf hoe laatst het sneeuwwitje daar te kleumen? Nou, Sneeuwwitje is er al vanaf 12 uur. Met de opening van de ijsbaan. Zoals nog een paar leuke sprookjesfiguren, toch? Maar klees het goed aan. Want het is natuurlijk het steeds kouder vanavond. Steeds ja hoor. En Sneeuwwitje gaat ook telkens even naar binnen voor een kopje warme chocolademelk met slagroom. Om op te warm. Ach, gelukkig maar. Ja, bij Een van de sponsoren. Ja, nou, en, uh, ja, en ook bij ons. We uh... hebben de reisbaan als uitgangspunt. Nee, nee, nee, wij werken zelf vanuit het jeugdhuis vannacht, uh, achter de kerk. Okay. Daar hebben wij ons hoofdkwartier nu even opgeslagen. Ja. Daar komen we nu ook vandaan. Ja. Um, maar inderdaad, bij de sponsoren vanavond kunnen de kinderen van overal wat krijgen. Oké. Okay. Ja. Uh, trouwens, het kerkplein, je noemt het nu, dat, dat is sowieso een centrum van wat activiteiten. Ja, wij concentreren ons voornamelijk vanavond op het kerkplein. Daar staan de markramen, daar is Leven kerstal, Daar wandelen de spookjesfiguren rond. Daniel Leffert, ja, ja, Daan is er Daniel. nu al om alles te checken en die ging net onderweg met de trailer uh, om de beestjes te halen. En welke dieren hebben jullie bij de levende kerstal? Nou, er werd net al gezegd, we halen wat herten uit de duin. <lacht> maar uh, daar hebben we genoeg van. <lacht> ik, uh, ik, ik heb geen idee. Daan, Daan regelt dat, maar ik ga uit van geiten en schapen. Ja, ja die uh, bij Centerparks. Ja, de, van ja, de kinderboerderij. In, ja, in, die hebben wij even liefst. Een, ja. een ezel heb dus de, maar daar kan ik suggesties voor doen. Oh ja? Oh, ja. ja. Nou, ben je mee? Toevallig hebben we dit jaar uh, nieuw van de kerst al een schitterend decor van 8 meter breed. En dat hebben we uh, samen met Hele Jansen gemaakt. En zij heeft toen een os en een ezel opgeschilderd. Okay. Dus, dus ze, ze zijn aan het zijn na, bezig. <laughs> Ja bezig. Ja, echt. Ja, dat is de eerste ja. keer dan. Ja, dat is de eerste ja. keer. Ja, ja. We wilden steeds Vrachtig. nieuws, hè? Ja. En, en een kerstmarktje is daar? Zijn. Ja. Wat, wat ja, het is een met... klein kerstmarktje. Ja. Het is gewoon heel klein. Wat kunnen we oh. kopen? Bloemstukjes, kerstmannetjes, kerstchocola, kerstthee en dat soort dingen. Is dat er is een ten van een goed doel? Nee, die... ook, of een, een, een, een aantal mensen huren gewoon een kraam om ons evenement oh. ook te financieren. Oké. Okay. Ja. En wij hebben natuurlijk een kraam met Sneeuwitje. Sneeuwitje is er vanavond, of, of tenminste vanmiddag om vier uur al. Maar kinderen een appel in de gesmolten chocola kunnen stoppen. En heel, heel, heel, en dan mooi, met ja, en dan Een wonderappel of zoiets. Ja, hè? nee, een sprookjesappel. Ja, een sprookjesappel. Een sprookjesappel. Ja. Ja, ja, ja. En een sprookjesoliebol. Ja, en de een sprookjesoliebol. Harry. Een ja. oliebol. Ja, je moet een boekje kopen. En dat boekje kan je dus vanmiddag nog bij Bruna kopen. En anders bij, ja, bij Sneeuwitje. Sneeuwik, en in dat boekje staan allemaal bonnen. En met die bonnen kan je de activiteit. Te doen. dus een appel versieren en een chocomel uh, lekker drinken en in de kerk naar de voorstellingen ja. kijken. Is dus een beetje leeftijdsgrens voor de kinderen? Nou, wij richten ons op de jongste van Zandvoort. Dus de leeftijd acht, negen. Maar ik weet ook kinderen van tien die het geweldig vinden. En de opa's en oma's en vader's en moeders. Kindertjes van vijf jaar. Ja, voor dus ja, jou hoor. Meid. Juist de jongste. Martien, dat schattige meisje vorig jaar van drie jaar. Ja, dat echt in een prinsesjurek. <laughs> dus we hebben nu ook gewoon degene die het mooist gekleed is. Die valt in de prijzen. Ja, ja. We hebben ook een echte jury. En na afloop is er in de kerk... Nou, gedurende het programma is de hele tijd in de kerk een programma met musical, poppenkast en uh, voorlezen. En om kwart voor zeven sluiten we met z'n allen sprookse af. Um, en omdat we een jury hebben, en we hebben echt door de Rabobank prachtige prijzen, namelijk heel veel Vrijkaart van de Efteling gekregen... We hebben een jury met uh, Betty, die hier uh, ook staat. Ja. Betty van der Voorst, Belinda Geurissen en Klaas Koper. Die gaan de mooist verklede kinderen uh, bekijken en zoeken. En om kwart voor zeven in de kerk is de afsluiting met de uitreiking de prijzen en uh, samenzang. Dat is dezelfde Betty um, van Voorst die hier met ja, de land komt. Ja, die kennen uit. jullie wel eens, ja. ja. ja. ja. <laughs> Precies. En ook wat in het boekje staat, er staan twee vragen die ze moeten beantwoorden. Mm. Ook daar vallen de mooie eftelingkaart op te winnen. Ja, okay. nou, het ziet er weer allemaal prima uit. Hartstikke leuk. Ja, en in de kerk nog even bij de afsluiting. Papa's en mama's zijn ook wel kom. Ja, tuurlijk. meer hoe beter. Beter. Ja. Als ze maar meezingen. Oh, ze moeten wel meezingen. Tuurlijk. Ja. Oh, het, ja. is wel, het is wel hoogdrempelig. Ja. ja. Oh, ja. Maar ook, ja, alle kindertjes krijgen een leuke verrassing. En de kindertjes met een boekje krijgen nog een Super verrassing. ook weer een ja. van onze sponsors. Maar net wat Don zei vanmorgen op school. Uh, wij zelf dan als volwassenen hebben eigenlijk al dat soort liedjes geleerd. Dus ja. op zich is het niet zo moeilijk voor de opa's en oma's, moeders en vaders om lekker gezellig mee te zingen met hun wat kinderen. gebeurt er tegenwoordig nog, Martine? Ja, jou ja, hoor. Ja, ja, wij ja, wij oefenen altijd op de kennetjes hoor. Ja, juist. Dat zie je ook met Sinterklaas om ze erin te houden. of het onderwijs of openbaar Nee, ik vind onderwijs. dat ook een stukje van de opvoeding, dat dat soort dingen erbij. Hoor. Ja zeker. Het kerstverhaal Vroeger, wordt, wordt ook gewoon dat. verteld op de openbare scholen. Ja, ja. Dat is grappig. Dus, uh, ja. Dan komt dat allemaal bij elkaar in. Ja, maar ik vind het ook een stukje cultuur ja, en opvoeding. Ja. hoor. Maar goed, goed. Voor, de voor de mensen die de teksten niet weten, we hebben ook koppetjes. Okay. Ja, het is ook wel makkelijk ja, dat wel. iedereen dus je dezelfde zelf te volgorde aan heeft, Ja, vanavond. Ik word <laughs> wat ouder. Ja. Ja. Ik ben de teksten een beetje kwijt. Nee, krijgt... Maar doe je bril op, want anders zeg je straks van, ik kan het niet lezen. Je kunt tegenwoordig grote letters printen. Ja, dat hebben we niet gedaan, want dan past het niet op in Viertje, ja, was te duur. Ja. Jullie ja. zitten vast te popelen om weer terug te gaan, want jullie zijn ja. weggerukt van het plein. Ja, want we waren ja, bezig, hebt, maar ik, ik wil wel iedereen oproepen om zo'n boekje te gaan kopen, want weet je wat er ook nog in zit? Een bon voor het schaatsen. Ook oh. gratis schaatsen. Ja. ja. Dus kijk, haal het boekje bij de Bruna of straks bij Sneuwetje. En neem en, al je vriendjes en vriendinnetjes mee en kom verkleed. En, en verkleed kom verkleed. Papas en mamas ook als het Ja, gaan. Kom verkleed. Ja, dat is leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes vanavond. En, oh, ik wil nog één dingetje Dankjewel. zeggen. Ja. Bij deze willen wij ook al onze sponsors bedanken. Ja. Dat zonder onze sponsors. En ook wil ik alle vrijwilligers, die natuurlijk ook met de in de sprookjesfiguur zijn, bij deze bedanken. Oké. Okay. Dat is Dankjewel. de moeite waard okay. Ja, hè? Dankjewel. Nou, toi, toi, toi. En om vier uur barst het los. Hè? Ja, precies. Kom allemaal. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Goed, we gaan straks uh, praten. Of oh, nee, we gaan eerst even de, de, de trekking van de winkeliers. Uh, ja, de decemberactie. De decemberactie. Dames, doen. jullie mogen komen van de decemberactie. Ja, kom maar. Uh, we gaan wisselen meteen van decor. Ja, Stel jullie even voor. Okay. Mieke tapen zie ik in ieder geval of niet. Mieke tapen? Oh nee, sorry. Met alle respect. Dat, is, uh, Dat komt nadat je zo bruin bent van je vakantie. Ja. Je leeft op. Oh okay, ja, nu bak. zie ik het. Nee, uh. zie ik het. Okay. Stel je even voor. Ja, ik ben Helm Hoogland, secretaris van de ondernemersvereniging. Ja. opz secretaris, uh, stadvereniging. Uh, nou ja, nog een paar en uh, ik doe jaarlijks uh, de, de lotenactie en uh, meestal ja. trek ik iemand van de barkruk af die met mij samen de loodjes eruit trekt en deze keer heb ik meegenomen een hele goede vriendin van mij, Mirjam Mirjam uh, van de Braak en Mirjam gaat zich nu zelf even voorstellen ja. nou ja, ik ben Mirjam, ik ben gewoon inwoonster van uh, Zandvoort en uh, nou ja, ik help Helma want ik zou eigenlijk vorige week al helpen want toen was Helma inderdaad op vakantie daarom, kom, daarom is ze zo bruin maar uh, toen ging ik nu door dus we gaan deze keer gaan we het echt doen. En, okay. uh, nou, we gaan beginnen. Ja, dan ik moet nog even toelichten. De verleden week is dus niet doorgegaan. Omdat die loterijactie is anders van opzet en dat heeft eventjes ja. wat uh, startproblemen. Nou, Precies. Uh, we hebben de loterijactie wat aangepast, maar dat houdt in dat we nu dus wel twee keer de loterij doen. Dat wil zeggen, ik doe één keer op een brune balken en zij krijgt twee loten. Nou, dat is ietsje... Uh, okay. Snap je? Dus twee prijswinnaars voor... Uh, de microfoons zijn helemaal voor jullie. Oké, okay. Ik begin de eerste prijs van Brune balken een tijdschriftenbond van 25 euro. Nou, dat is toch mooi, want die is gewonnen door M. van Houten uit de Noorderstraat in Zandvoort. maar, En jouw straat Wilhelminaweg. Hé! Hey. Kijk, is hey, de, de, die, de, die? is net weg. Oh, ja. in Zandvoort. Ja, is de vader en moeder. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, nou, dat was prijs 1. Dan gaan we door naar de volgende prijs, koffieclub Zandvoort. Twee verwendbonden. Dus uh, elke prijs is twee verwendbonden. Ja, ik moet wel eventjes een beetje diep graven, Hans heb ik alleen maar de bovenste. Nou, dan hebben we hier uh, A. Berendes in Hoofddorp. En J. Huisman in Zandvoort van de Brede Straat. Oké, okay, uh, Mirjam, kijk je ook wel even of ze af de achterkant stippetjes hebben? Ja, hartstikke kijk goed. helemaal goed. Oh. Hartstikke goed. Bloem, sierkunst, Jeff en Henk Bluis, de derde prijs. En dat is een bloemencadeau van 25 euro. En ze duikt weer in de zak en ze pakt de twee noten. Ja hoor, hier heb ik ze weer. B Terpstra, Brede Rode Straat. 150 in Zandvoort en Halderman in Zandvoort, Max Heuwerstraat Oké. Okay. Zal ik die nummers opzetten? Oh, dat is heel dat was, fijn Dat was 3. Dat eind. was drie. We gaan naar 4. Verstegens IJzer Dat is hier dan. Dus misschien kunnen we. Oké. Okay. Verstegens IJzerhandel Drie cadeaubonnen te waarde van 25 euro. Nou, Ralf kan aan de slag hoor. <laughs> Ralf Kamerbeek. In Bentveld. En Laura van Driel in Zandvoort. Geweldig. De Brede Rode Straat. Dat was prijs 4. We gaan door naar de vijfde prijs. Kaashuis Tron. Een kaaskadoo. te waarde van 25 euro. Het lijkt wel een tombola. Maar ik heb ze weer hoor. En ze zitten wel weer vol stempels. Dus hier zie ik... Uh, C.G. damsma Labé in Zandvoort. En E. Brugman in Zandvoort. Nee, dat Ja, mevrouw. dat is uh, Lienke Brugman, hè? de kinderjuf. Oké, okay, dat was prijs 5. De Music Store, een cadeaubon te waarden van 25 euro. Nou, genieten van de nieuwe cd van uh, Marco Boublé. <laughs> nou, kijk. G. van Gemelen in Zandvoort. En FJJF Benink, ook in Zandvoort Stationsplein. Oké, okay. Emotions Buy is free in de Haltestraat. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Dat is prijs 7. Ook hier staan de stempeltjes weer op. En dan zit het voor Susanne Hovenier in Zandvoort. En Ben Paap, ook in Zandvoort in de Frans Laanstraat. Vlug Fashion doet ook elk jaar weer mee. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Ja, ik kan het bijna niet bij bijna helemaal. En dan heb ik elke keer de bovenste. En dan maar ik vind dat goed. je het zo goed doet voor de eerste oh, keer. Hier, ik ben zo trots op je. Nou, kijk hier. Er zitten van alles en nog wat zit erbij. Maar ik heb ze gevonden. Kijk, Haraaf in Zandvoort. En hier heb ik Jane Verbrugge. Op de Professor Zeemanstraat, ook in Zandvoort. Dat was Vlug Fashion, dat was nummer 8. De negende prijs, zie, optiek. Een leesbril, sterkte tussen de 1 en de 3, voor de waarde van 25 euro. Een leesbril zeg je? Ja. Oké, okay, nou die heb ik niet nodig, die heb ik al op. En ook hier staan de stempeltjes op. En die zijn voor E. Brugman in Zandvoort en A. Kunst. Nou, ja, die Brugman is wel erg gelukkig vandaag. Blokken! Een cadeaubond te waarde van 25 We krijgen er warm van. Een cadeaubond te waarde van 25 euro. Lang. Ja, ik weet het allemaal niet meer hoor. Maar hier zie ik. Uh, Harkamp. Op de Haarnemerstraat. En ongetwijfeld ook in Zandvoort. En. Kamerbeek, Parnassialaan in Bentveld. Volgens mij hebben we die al een keer gehad. Oh, dat zou kunnen. Dat is heel mooi. Ja. Een dubbele prijs. Zandvoortse Apotheek. Hartstikke leuk dat hij meedoet. Waardebol, het, uh, waardebol voor Fiji. 25 euro. Nou, dat is toch heerlijk. Prijs 11 is dit. Ge niet nog voor de zon. Misschien ook wel als je op vakantie gaat. Voor Koops. Vuurboedstraat 6 rood in Zandvoort. En... Elpap. Elpaap. ...in Zandvoort, maar dan moet ik wel het adres zeggen... ...want er zijn er heel veel van... ...Huigenstraat 20. Mag na de feestdagen ook ingeruild worden voor hoofdpijnpoeders, hè? <laughs> <laughs> Denk je dat het nodig is? Meer gaat er nog? Hoezien... Het gaat heel goed. Pauze, okay. Nee hoor, ik heb ze weer. Slagerij Marcel Horneman, die? Vondie... Kom met God, ik ga helemaal gek plaatsen. Een fondue, kom met schoten, 25 euro. Nou, dat wordt smullen voor Nancy Geurs. Zandvoort, Varenheidsstraat. En Esther Graaf, die gaat er ook heerlijk van genieten. Celsiusstraat in Zandvoort. Gal en gal. Een doosje wijn, te waarde van 25 euro. Nou, misschien heeft hij dan wel die hoofdpijnpoeders daarna nodig. Maar dat is voor uh, A. Ah, Dalhuizen, Frans Zwaanstraat, Zandvoort... En voor M. Hendricks. Ook in Zandvoort van de Stadestraat. Chocoladehuis Willemsen. Dit is prijs 14. Een chocoladegeschenk. Hoe kan het ook anders? Ter waarde van 25 euro. Hmm, heerlijk. Maar ik moet wel eventjes duiken in die zak. Want uh, ja, ja, anders heb kijken. ik altijd de bovenste. Ja, en nu ga ik even heel, heel goed, goed kijken. Heel goed. Oké. Okay. Um, dan heb ik hier... R F... Er Reaan Kaan, ja. Bentveld, en dan heb ik ja. Ah, Dirks in Zandvoort in de Lorentstraat. Geweldig. Shanna's Shoe Repair en Letterware. Rubberen dames, en zolen. Wow, wow, wow. sexy. Dit is, <laughs> <Rubber>. is leuk. <laughs> ook weer deze hebben allemaal stempeltjes. Bluis, Haarlemmerstraat, Zandvoort. En Roos, Muller op de Keetelappersstraat, ook in Zandvoort. Oké, okay. de kaashoek. een zuivermandje, 25 euro. Nou, ik ga. 16. We zijn er bijna. Oké. Okay. En ik duik helemaal diep in die zak. Want dan heb ik hier Leising Koper. Adriaan van de Modenstraat in Zandvoort. En nou heb ik er nog één nodig. En dat is dan. <kwijden> uh, ze schieten door mijn handen heen. En dat is niet de bedoeling. Uh, Visser, Haarlemmerstraat 13 in Zandvoort. Geweldig. Albert oh, Heijn. Een cadeaubon te waarde van 40 euro. Kijk, Nicole Hart, die kan smullen bij Albert Heijn. In Zandvoort, de Nieuwstraat. En nog eentje. En nog eentje. En dan heb ik Habets in Zandvoort, uh, juist Bosmanstraat. Oh, okay. 39. Dat was prijs nummer 17. Prijs nummer 18. Parfumerie door gisterij in Moerenburg. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Oké, okay. <hums> die gaat naar Anja Tichelaar. Pasteurstraat in Zandvoort. En W. Blauw, grote kocht. En natuurlijk ook in Zandvoort. Zijn we er al een beetje nee, nou, We gaan nu naar prijs 19. Barabba in de haltestraat. Nou, ze hebben wel uitgepakt die ondernemers. Hè? Prijs 19. Verschillende cadeaus. Nou, helemaal goed. GP Co. In Bentveld. Bentveldsduin 12. En mevrouw Prins. Ook in Bentveld. Maar dan de Zandvoortselaan. Dat klinkt okay. bekend. Ja, Barabba zit trouwens in de Halterstraat. Dus mensen die kennen met, met sieraden, met beeldjes. Allemaal hele mooie spulletjes. Dobie Zandvoort. Ah. Een buitenvogelpakket. Nou, dat is toch fijn, want die hebben ze wel nodig. Alhoewel het niet zo erg weer is, is als vorig ja, jaar. Ja, dus god, god, nu toch e <lacht> ja, god, reuze wel echt. Moet je nou weer lachen? <lacht> nou, oké. Okay, ja, maar dat is echt zo. Vorig jaar hadden ze het meer nodig, die vogels. Nu kunnen ze alle besjes nog. A. Veldwich in Zandvoort. <lacht> en Yvonne Kreuger. Ook in Zandvoort. Prijs 21, Stedbon. Familie Rubeling, een wijn en een notenpakket. Dan gaan we weer, hoor. Uh, A. Keur. Piet Leffertstraat in Zandvoort. De Center Parks, prijs 22. Een... Maar ho, oh, oh, ho, oh, ho. Ik moest oh, er toch twee. Heel goed mee aan. Even kijken. Jeeve kolk Professor Zeemanstraat ook in Zandvoort. Center Parks. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Ik duik weer diep in die zak. R.G. de Jong Helmerstraat in Zandvoort. En ook deze heeft alle stempeltjes. Uh, Angie Thomas, gasthuishofje in Zandvoort. Dan is er nog een... Uh... Winkel bijgekomen, het Heintje dekbed tegenover de ijsbaan. Mm. Die wil zich heel graag aansluiten. Ben ik ben gisteren even bij je langs geweest. Die heeft een hele mooie prijs, beddengoed, het maakt niet uit wat, ter waarde van 50 euro. Dat wordt lekker slapen. Joustra in de Willeminaweg in Zandvoort. Alweer. Alweer, die heeft een goede dag. En Van de Meulen. Brederode Straat in Randvoort. Oké, okay. dit waren dus twee trekkingen. Komt Er nog één trekking voor de weekprijzen. En dan ook meteen een trekking voor uh, de hoofdprijzen. Volgende week uh, is het uh, kerst, hè? Ja, kerstweekend. Ja, de 24. kerstavond, hè. Volgende week, ja. zaterdag. En dan zijn jullie... hieruit, ja. We hier wel uit. Oh, maar we gingen er uit dat het eventjes niet was. Nee, hoor. gaan het even de dag. Oudjaarsdag is er geen GMZ-uitzending. Maar nou, is dat veranderd? Ja, maar Gert ja. weet dat. dat oh, dat wist ik dus niet? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, maakt niet uit. Dus de ene, want ik had gepland de 31ste om uh, de laatste trekking te doen, maar dat gaat dus niet door. Volgens mij zou... zit jij dan in de studio. Ik zit in de studio. Ja, je, zit, je zegt, nee, de trekking nee, gaat, gaat wel door. De oh, nee, oké. Okay. Zandvoort op zaterdag. Nee, want ik dacht, de 31ste kan überhaupt niet, maar de 31ste gaat, gaat wel door. door. Ja. Ja. Oké, okay, en dan worden ook de hoofdprijzen getrokken. Oké, okay, prima. Ondertussen het oog van de notaris. Ik ja? heb nog een vraag, Jan Mirjam. Wij ja? zoeken nog mensen bij de radio. Je doet het ontzettend ja. leuk. Ja, ik dus, uh, top hoor. <laughs> Denk er eens over ja, na. Ik ga erover nadenken. Okay. Heel erg bedankt. En, okay. uh, wij gaan even bijkomen van deze wervelwind. We zijn er ook een ja. beetje moe van. We nemen een kopje thee koffie. Dank jullie wel. We gaan even hoor. uitrusten. We gaan nou, Veel succes Best met de vrijheid. We in New Orleans. Magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton look wintry white. When it's Christmas time in the new Armies. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi foals gathering there.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 When you hear, hallelujah, St. Nicholas is here, and it's Christmas time in New Orleans. disappear and when you hear hallelujah old Santa is near when it's Christmas time and do I yes when it's Christmas time it's Christmas time and do I Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort, 17 december, live vanuit Hotel Hoogland, naast de afbrekende watertoren. Tegenover ons zit, uh, nou ben ik hem even kwijt hoor, uh, nou. Eva Lunshoff, sorry, Zoveel <laughs> is over papieren voor me. Eva gaat vertellen over Emma at Work, dat is een uitzendbureau voor jongeren met een chronische of lichamelijke beperking. Wij zijn er tegengekomen omdat we een mailtje van jullie hebben gekregen. En toen ben ik eens gaan googelen van wat het precies inhoudt. Kun je een beetje uitleggen aan de mensen die net als ik eigenlijk niet wisten, wat is Emma at Work? Nou, dat kan. Um, Emma at Work is een uitzendbureau voor jongeren met een lichamelijke chronische ziekte of beperking. En Emma at Work helpt eigenlijk uh, deze jongeren naar... Uh, Ervaring op de arbeidsmarkt, dus wij zoeken voor hen, uh, helpen hen bij het vinden van uh, bijbanen, vakantiebanen of vaste banen. En voor hen is het vaak lastig om uh, zelf die eerste stap te zetten en te maken. En wij, wij helpen ze daarbij. Jullie zijn een stichting en jullie hebben eigenlijk al op andere plekken in Nederland uh, dit uitzendbureau. Waar precies? Nou, Wij zijn uh, begonnen in het Emma Kinderziekenhuis. Daar is ooit het idee uh, begonnen om dit uitzendbureau op te richten. Vijf jaar geleden. Uh, het kwam eigenlijk een beetje voort uit de gedachte dat uh, jonge kinderen of kinderen en jongvolwassenen behalve medische zorg eigenlijk ook heel erg behoefte hebben aan maatschappelijke zorg omdat uh, ja, veel, veel jongeren worden tegenwoordig kunnen best oud worden met een. Met een, lichamelijke, he, met een chronische ziekte. Maar dan zijn ze 18 of 19. En dan hebben ze geen werkervaring. Uh, ze hebben eigenlijk nooit een bijbaantje gehad. Terwijl hun leeftijdgenoten dat wel hebben. En het blijkt dat ze dan eigenlijk weinig. Uh, ja, uh, toch weinig kansen hebben om een beetje gelukkig te worden in de maatschappij. En wij, ja, wij hebben toen gedacht: van, Nou, het is goed om hen te helpen. om, uh, om een baan te vinden. zodat ze ja, uh, ook een, meer kans maken om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Wie is er op het idee gekomen? Nou het idee is ontstaan in het Emma Kinderziekenhuis. Uh, daar is uh, eigenlijk het plan uh, bedacht. Uh, en toen is er een plan ingediend voor de zorgvernieuwingsprijs. Uh, die is toen gewonnen. En toen is het eigenlijk ja, vanuit, uh, vanuit het Emma Kinderziekenhuis is het toen ontstaan. En uh, we zijn toen begonnen met één consultant. Die, uh, of één, eigenlijk één, ja, één consultant die de jongeren uh, via een intake bemiddelt naar. Ja, die, die, die gaat echt heel gericht zoeken voor een passende werkplek. En wie is dat? Dat is Marja Witteman. En wat is Marja voor beroep? Of... Marja is uh, consultant bij Emma okay. uit uh, Wurl. Ja. En behalve Marja hebben wij nog drie heel gemotiveerde consultants die uh, jongeren bemiddelen. Nou, we zijn dus eigenlijk begonnen in Amsterdam. Uh, inmiddels hebben we ook een consultant die uh, in Utrecht vanuit het Wilmina Kinderziekenhuis jongeren bemiddelt. We hebben een consultant in de omgeving Rotterdam die daar uh, de Probeert uh, ja, te helpen. En sinds enige weken hebben wij ook in Haarlem een locatie. Uh, dat is ook toevallig Marja Witteman. Uh, zij, uh, zij zit daar um, op het kantoor van Unlimited Magazine. En dat is een, uh, een, een tijdschrift, een glossy magazine dat door en voor chronisch ziekere jongeren wordt gemaakt. En wij zijn met hen eigenlijk een beetje de samenwerking aangegaan... ...omdat we ja, dezelfde doelgroepen dienen. En uh, nou, wij, wij kunnen elkaar een beetje verder helpen mogelijk... ...om uh, nog meer jongeren te bereiken om uh, zich bij ons in te schrijven. Maar is het idee ook ontstaan dat iemand een, een kind heeft die chronisch ziek was? Of is dat hoe... Uh... Nou, uh, ik denk dat iedereen in zijn omgeving wel een, een familielid of iemand kent... ...die uh, te maken heeft met een ziekte of met een lichamelijke beperking. Het idee, is, nee, het idee is, komt uit... ...uit het Emma Kinderziekenhuis voort. Is daar is het ja. ontstaan. Omdat daar gewoon simpelweg werd gemerkt dat heel veel uh, ja, jong volwassenen toch, toch best wel ongelukkig werden. Van daar waren ze, konden ze op een gegeven moment best functioneren misschien met hun ziekte. Maar ja, thuis zitten op de bank is geen optie. Je wil graag meedoen aan de maatschappij. Je wil graag meedoen met, uh, ja, je, net zoals je, je leeftijdsgenoten ook een beetje... De kans krijg je je eigen geld te verdienen. Ja, heel veel jongeren die ziek zijn, die doen ook een hartstikke goede opleiding. En nou, die willen daar graag ook mee uh, verder. Dus uh, ja, voor hen is het gewoon best een drempel om dan uh, naar een bedrijf te stappen en te zeggen... ...nou hallo, ik ben die en die. Ik wil heel graag bij jullie werken. En die vinden het vervelend om elke keer weer het verhaal te moeten vertellen dat ze ziek zijn. En daarom vinden zij het heel prettig dat wij hen uh, kunnen helpen om die, uh, ja, die drempel over te komen. En nou, wij nodigen de jongeren uit als ze zich bij ons hebben ingeschreven. En we hebben dan een uitgebreide intake met ze. We gaan kijken wat hun mogelijkheden zijn, wat hun ambities ook zijn. Uh, nou, en we gaan dan voor hen op zoek naar een, ja, naar een passende werkplek eigenlijk. Hoe kom jij zelf uh, aan het werk bij Emma? Nou, ik ben eigenlijk, uh, ja, ik had er uh, in het dorp waar ik woon uh, van gehoord van iemand die ook uh, zijdelings betrokken was bij Emma at Work en het idee uh, ja, sprak mij uh, ontzettend aan. Uh, en uh, ja, dat komt eigenlijk ook omdat ik denk dat je, iedereen eigenlijk best wel afhankelijk is van de kansen die je krijgt. Uh, ik heb zelf uh, het geluk gehad om een mooie opleiding te doen. En ik heb uh, de kansen gekregen om leuke werkervaringen op te doen. En ja, ik, ik vind het gewoon heel belangrijk dat, uh, dat jonge mensen die al zo beperkt worden door omdat ze ziek zijn geweest, hebben vaak zo ontzettend veel meegemaakt. Al eindeloos in ziekenhuisbezoeken of behandelingen. Of ja, gewoon fysiek ook. Uh, het ontzettend zwaar hebben. Ik vind, het, ik vind het zelf belangrijk dat zij ook een kans moeten krijgen. En, en wat blijkt is dat als veel jongeren die dus ziek zijn... Uh ...aan het werk gaan, dat ze ontzettend gemotiveerd zijn, dat ze ja, echt helemaal op kunnen leven... ...omdat ze ja, merken dat, dat ze eigenlijk net zo goed uh, waardevol kunnen zijn... ...dan mensen die, uh, die niet de pech hebben om een vervelende ziekte of, of een lichamelijke beperking te hebben. Ja, het, het doel is natuurlijk wel dat, dat werk, maar ligt dat doel misschien nog iets verder als integratie of integratie in de maatschappij? Ja, dat kan inderdaad. Kijk, je merkt gewoon dat uh, mensen door, uh, door, door te werken, dat ze dan echt meedoen met, uh, ja. met, ja, met, met, met, de, met de maatschappij. En voor hen is het uh, ja, belangrijk om, om gewoon collega's te hebben. Dus gewoon net als anderen aan het werk te gaan. Ja. Nou begrijp ik dat het afhangt van de handicap natuurlijk. Maar hebben jullie ook zo'n beetje een, een, een, een stappenplan? Iemand wil dat en ja. is in principe geschikt om een baantje, want ik zie namelijk hier in de omschrijving staan, nou, kijken naar een vakantiebaan, een bijbaan, ja. of zelfs een vaste baan. dat mensen gefaseerd maar eens beginnen en kijken ja. hoe ver ze komen. Dat kan, dat, is, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Als je net uh, begint op de arbeidsmarkt, dan, uh, dan, uh, dan is het belangrijk dat je oefent. En dat geldt natuurlijk ook voor ja. onze jongeren. En uh, ja, Sommige jongeren werken maar een paar uurtjes in de week, omdat ze bijvoorbeeld uh, een studie doen, of omdat ze fysiek, uh, ja, dat dat voor hen fysiek te zwaar is om meer te werken. Ja. Dus. Ja. Ook, ook al heb je dus geen handicap, dan, als je begint te werken, dan is het best wel wennen. Ja, dat klopt. Het is echt ja. iets totaal anders het schoolleven ja. Ja. of, of ja. misschien in dit geval het ziekenhuisleven ja. waar ze ja. uh, zijn ja. geweest. Of ja. revalidatieinstellingen. Ja. Werken is iets totaal anders. Dat klopt. En ja. daar moeten ze al aan wennen. Ja. De knop moet al een beetje ja. om. Ja. Daar begeleiden jullie ook in? Nou, we helpen de jongeren als dat, uh, uh, zeker als, als dat zo uitkomt, kunnen we, ze, kunnen we bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken met ze oefenen. En uh, nou ja, we proberen ze zoveel mogelijk te begeleiden. Het is wel zo dat ze uh, uiteindelijk zelfstandig wel moeten kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Want dat is ons doel, dat ze zelfstandig kunnen functioneren. Maar wij willen ze ook weg helpen. En wij zijn dus ook uh, de bedrijven die, uh, die, die, die met ons samenwerken, die, uh, nou, die, die weten ook dat uh, vaak wat de beperkingen zijn. Maar wat blijkt, is als jongeren via uh, het, uiteindelijk een, een baantje vinden, dat, dat omdat ze zo gemotiveerd zijn, dat die bedrijven denken van nou, dat is eigenlijk uh, hartstikke fijn en het blijkt ook een goede uitstraling te hebben op, op collega's op de werkvloer, dat ze denken van nou uh, het ziekteverzuim uh, zou best eens uh, wat minder kunnen zijn daardoor dat ze denken van nou uh, ja, ik meld me morgen toch maar niet ziek, uh, ik voel me niet zo lekker, maar ja ik zie uh, uh, mijn collega daar die, uh, die, het, uh, die het ontzettend uh, fysiek zwaar heeft die is er ja. toch maar elke dag en die, is, uh, die werkt uh, mee, dus het, het heeft gewoon een goede uitstraling ook uh, op de rest van de afdeling en bedrijven zijn er vaak ook trots op. En ja. vinden het leuk om, uh, om een jongere uh, die kans te geven. Ja, ja, ja. en Het ja, ja. maatschappelijk verantwoord ondernemen ja. ja. ja. hoort bij. Ja, dat hoort erbij. inderdaad. Ja. Ja. Ja. Merken jullie ook uh, iets van de bezuiniging met bijvoorbeeld paswerk? Mensen worden daar toch minder snel aangenomen. Ja. Is dit ook een, een doelgroep dat je denkt, ja, daar kunnen wij iets mee? Nou, uh, wij, wij zijn eigenlijk, uh, wij richten ons op uh, jongeren met een lichamelijke chronische ziekte of lichamelijke beperking. En ja, wij merken natuurlijk ook dat het wel lastig is af en toe om mensen te plaatsen. Natuurlijk hebben wij daar ook wel last van. Maar gelukkig is het toch ook zo dat veel bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plek willen geven in hun beleid. En nou ja, dat, dat, dat betekent dat ze ook toch wel vaak openstaan om met ons in ieder geval te praten. En tuurlijk is het af en toe heel lastig om mensen te plaatsen. En het kost ook veel tijd. Maar ja, wij zijn er elke keer weer heel trots op. Als we een jongeren een leuke arbeidsplek kunnen geven en als we ze daarbij kunnen helpen. Jullie werken ook samen met gemeentes, ook een beetje subsidie krijgen jullie daarvan of eigenlijk nou, allemaal niet? Nee, wij krijgen dat geen subsidies. We zijn, we zijn een stichting, we zijn afhankelijk van sponsors en donaties. En uh, ja, verder krijgen wij dus geen subsidie. Nee. Je mag het ook niet aanvragen bij de gemeente? Nou, Omdat werkgevers je... kunnen wel uh, uh, een, een, een, een, een, loon, een he, loondispensatie aanvragen. Via het UWV is dat uh, wel, wel mogelijk, dat geld dan voor de jongeren die een waajonguitkering of een andere soort uitkering hebben. Maar ja, wij, wij bemiddelen ook jongeren die geen uitkering hebben, omdat ze 15 of 16 zijn en nog, uh, net beginnen eigenlijk. Ja. Ik vind het een verschrikkelijk mooi doel, zeker zo lang zo voor kerstmis. Ik wens je nog heel veel extra uitzendbureaus ja. ook door heel Nederland heen. We hebben al gevraagd hoe mensen die nu luisteren en geïnteresseerd zijn of op standpunt. hoe ze met, uh, met, je, met jullie in contact kunnen komen. Hebben we dat gevraagd? Nou, nee, nog niet. Nou, okay. dat kan. We hebben een website. Uh, dat is www. Emma .nl. ...en op de site is ook een mogelijkheid om, om je in te schrijven. Uh, wij zullen dan uh, contact opnemen via mail of telefoon en uh, je uitnodigen voor een, voor een gesprek, voor een intake. En op de site zijn ook uh, ervaringsverhalen van jongeren te lezen... ...en uh, filmpjes te bekijken van jongeren die al via Emma at Work aan het werk zijn... Dus er staat veel informatie op en we kunnen, u kunt ook bellen met 020 566 4773 tijdens kantooruren. Kunnen we nog een keer herhalen het telefoonnummer? 020. 566 4773 Maar via de site is dus veel informatie te vinden. En ook via mail uiteraard zijn we bereikbaar. Okay. Emma streepje work.nl ja. Eva Lundshof, heel erg hartelijk bedankt dat je op je vrije dag hier naartoe komt. Naar Zandvoort. Hartstikke fijn. En heel veel succes. En heel veel reïntegratie. Dank u wel. Okay, bedankt voor je komst. Nou, dat was het eerst de ja, was won. We zijn het weer. alweer aan einde. We gaan straks met uh, een politiek item uh, na de reclame door. En dat is uh, Louis Davids carré. We gaan de ochtend afsluiten met uh, Netkin King Cole, The Christmas Song. Chestnuts roasting Jack Frost nipping at your nose. Yuletide cows being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make and bright Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep En jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Nederlandse mariniers gaan in de regio Somalië meevaren op VN-schepen. In Den Haag wordt verwacht dat het kabinet morgen daarover een besluit neemt. Nederland geeft daarmee gehoor aan een verzoek van de VN. De mariniers gaan met name voedsel transporten en andere hulpgoederen beschermen tegen piraten. Nederland is al lange tijd actief tegen piraterij in wateren rond Somalië. Verschillende marineschepen hebben onder de vlag van de NAVO en de EU meegedaan aan die missies. In Nederland zitten geen mensen onterecht vast in een TBS-liniek. Dat concludeert een commissie van deskundigen na maanden van onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek zijn twee zaken die in de zomer bekend werden. Om te bekijken of rechters meer van dergelijke fouten hebben gemaakt... bij het opleggen of verlengen van TBS kwam er een onderzoek... De commissie controleerde de afgelopen maanden bijna 2500 TWS-zaken en in geen enkele zaak zijn fouten ontdekt. Bij de Amsterdam Arena is het gisteravond na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ onrustig geweest. De ME voerde charges uit en arresteerde acht mensen wegens geweldpleging en afsteken van zwaar vuurwerk. Tijdens de bekerwedstrijd werd AZ-doelman Esteban op het veld aangevallen door een Ajax-fan... Die kreeg van Esteban enkele schoppen, waarna de scheidsrechter de doelman rood gaf. De selectie van AZ stapte toen van het veld. Ajax stond met 1-0 voor op dat moment. Wat de KNVB verder met de wedstrijd wil, is nog niet bekend. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij verschillende bomaanslagen zeker 18 doden gevallen. Er zouden op 13 plekken in de stad bommen zijn.